Dick Hark met het NOS Journaal. De Europese Unie geeft 105 commissaris pie bars naar gebieden waar een zekere mate van veiligheid en goed bestuur is. Zodat de hulp ook effect transporteren. Somalië in is het land dat het zwaarst is getroffen door de hongersnood in de hoorn van Afrika. Hulpverlening aan het land is moeilijk omdat veel regio's in handen zijn van opstandelingen. Om de tienduizenden vluchtelingen uit Somalië op te vangen heeft buurland Ethiopië inmiddels een vierde kamp geopend. De drie andere kampen in Ethiopië zitten overvol. Bij nieuwe protesten in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker vier betogers doodgeschoten door de troepen van president Assad. Dat gebeurde in een buitenwijk van Damascus. Volgens Syrische activisten raakten ook zo'n twintig mensen gewond. Al dagen wordt er ook in de stad Hama gevochten. President Assad probeert de betogingen in die stad met geweld te onderdrukken. Er zijn beelden vrijgegeven waarop te zien is dat veel gebouwen kapotgeschoten zijn. In Hama zouden tot nu toe zo'n honderd mensen zijn omgekomen door het geweld. In totaal zijn de afgelopen vijf maanden in heel Syrië zeker 2000 mensen. Gedood. De hefbrug in Waddingsveen veroorzaakt weer problemen voor de scheepvaart. Die moet rekening houden met vertraging op de gouden. Vanochtend zakte het beweegbare deel van de brug, toen hij werd bediend, onverwacht van 20 meter naar 7,5 meter. Er is geen schade en niemand raakte gewond. Er wordt nu gezocht naar de oorzaak van de storing. Voor de scheepvaart wordt de hefbrug in Waddingsveen nu elk uur op het hele uur geopend. In elk geval tot komende maandag. In juni viel de brug ook al naar beneden. Toen vermoedelijk door een stroomstoring. De hefbrug is gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw en is een rijksmonument. Het weer vanavond opklaringen. morgen bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. In het oosten kans op onweer en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file bij Vianen 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen, voorknopend Ketelplein 2. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden 2. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenel 4. De andere kant op bij Geuzeveld 2 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. A15 richting Europoort bij Rotterdam Sjaardoes 4. De A27 van Utrecht naar Breda bij Houten 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stepping out of maple leaf Leaning on For the tree I Said to myself We all lost her Your favorite Fruit is chocolate covered Cherries And seedless watermelon all. Nothing from the ground Is good enough Body rise Look with so me oh ja Land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 It's your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 with David, who's still in the Navy, and probably will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 Ja, toch met recht een klassieker te noemen. Billy Joel met pianoman. Ja, zeker. En daarvoor de Kevin de Grah met uh, Chariot. Dat, is, uh, dat zijn twee uh, rustige nummers. Maar we beginnen echt met een uh, klammers, hè? Ja, dat vind, dat vind ik ook. Maar gewoon uh, lekker rustig beginnen. Mooi weer. Precies. En uh, ja, dat is dan toch wel mooi meegenomen. Even kijken of je het werkt, verder spijt, uh, spijt me gewoon van net. Veg maar gewoon. Jos, je bent een eikel. Dat kom. is wel uh, vriendelijke collega, weet je. Kom, kom, kom, kom. Die verdient het wel eens een keertje. Gewoon om de waarheid te horen. <laughs> Leuk is hij zit ook lekker dichtbij Dus uh, hij heeft het waarschijnlijk wel kunnen horen uh, We hebben vandaag Frits Barend in uitzending ja. Hij uh, gaat met ons praten over, uh, over Ajax Over Jon Cruijff ja. En we hebben Mark van Rijswijk uh, Weet nog niet wie we als eerst Mag Maar kijk, wie wil je als eerst, Mark van Rijswijk of Frits Barend? Maakt het niet uit? Mij ook niet eigenlijk Nou, daar heb ik wel aan George, heb jij nog een verzoekje? Wie wil je als eerst, Mark van Rijswijk, Frits Barend? Jezelf? Je wil jezelf als eerst? Ah, ja, speel nog maar een keer af dan <laughs> Ja, nog een keertje okay, nog Het schijnt me gewoon van uh, de net. vind me gewoon... Sjors, je bent een eikel Inderdaad, oh, goed, goed. dat ben je ook Kom, kom, kom Je dat kom? Ah, dat is goed um, Maar Mark Vrijswerk ook nog uh, Ik denk dat we Mark ja. eens eerst doen Eerst over de hele Eredivisie en dan over Ajax dat En dan ben over de hele Eredivisie Hoe was je week Niels? Mijn week Jouw week, niet mijn week, want ik weet al hoe mijn week eruit zag uh, Vroeger overstaan en later wet. dat was mijn week Gezellig dus Zeker ik kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed. Nog één keertje dan? Het spijt me gewoon van uh, de net. <laughs> Vind me gewoon. Josh, je bent een eikel. Kom maar. Lekker zo, ik kan tegen me aan. Kom Bijn, ja, maar. dat is waar alleen niet goed kan gooien. Vol volgens mij was het na de eerste keer al duidelijk hoe ja. maakt niet uit. Zullen we maar wel. even naar uh, Major en Minus gaan luisteren van Coldplay. Ons uh, heerlijke nummertje van Karine, Mijn lievelingsnummer. Precies. Net als echt alles van Coldplay, maar het klinkt gewoon goed, weet je? Oké. Okay. Klinkt toch ook gewoon lekker? Het is mijn smaak. Het spijt uh, me gewoon van de net. Toen maar gewoon Jos, je bent een eikel. Tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night If Tonight's the night, hey, let's live it. Let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it on and do it, and do it, and do it, do it, and do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it. Like me Jagger van Room 5 en Christina Aguilera. En daarvoor de script met Science Fate. Precies. En I got a feeling. Heb je het gevoel? Weet je welk gevoel ik heb? Dat is echt een heel raar gevoel. Maar dat Mark van Rijsselk aan de telefoon hangt. Klopt dat? Als ik nu mijn mond zou houden, zou je wel een probleem hebben. Ja, zou je wel een probleem hebben, ja. Mark, hang je aan de telefoon? Ja, zeker. Wil je een applaus hebben? Nee, dat hoeft niet hoor. Ik heb hem wel klaarstaan. Ja, oké, okay. heel graag. Komtie, komtie, komtie. Ja, Mark van Rijswijk, dames en heren. De enige echte. Hoe gaat het ermee? Ja, prima. We zitten in het nieuwe seizoen. Ja, wij wij wij wij, wij uh, zitten. Wij zitten al in het nieuwe seizoen. Ja, eigenlijk is het al begonnen hè. Ik bedoel dat Jan Kruijfstraat is geweest en eh. Uh, uh, de Europa League is al, uh, al uh, volop bezig en zo. Dus volgens seizoen is eigenlijk op... al begonnen. Wat had Leo 3 gisteren, op baan, zeg? Maar daar zit jij tegen Jabronetje, ja. Wat een saaie wedstrijd was dat, zeg. Ja, maar ik heb eerlijk gezegd, was alle drie deze week. Want ik heb, ik heb voornamelijk naar ADO zitten kijken. Want ik heb ook een ding dat ADO doe. Heb ik vooral zitten kijken naar ADO tegen Amonio Nicosia. Dat was op zich wel aardig, maar ook niet echt spektakel. Twente was niet heel erg boeiend. Met die wedstrijd in Roemenië afgelopen dinsdag. Dat was ook vrij, hè, vrij saai. Ja, nou, Jabronetje was ook, gebeurde ook eigenlijk niks. Dus die, die returns waren eigenlijk alle drie niet heel interessant. Ik denk dat ADO nog het meest leuk was om naar te kijken, maar... Vooral de eerste helft ja, zeker. Toen had je het gevoel van ja, het, het, het kan nog wel gaan gebeuren. Maar goed, dat doel bleef maar uit. En uh, uiteindelijk zat het er gewoon niet in. Dus uh, uiteindelijk, uh, de, de club die nog het meest interessant was, die ging dan weer niet door. En uh, eigenlijk bedoelde Twente en AZ probleemloos door, maar zonder ook mijn eigen spektakel. Yeah. F -FC, ja. FC Jablonetsk. Wat een Blonetsk. echt. Ik vind echt dat UWV daar iets aan moet gaan doen. Want je speelt nu echt tegen landen waarvan je denkt. En tegen teams waarvan je ja, dat denkt, dat ja. Hoort er ook, dat hoort er ook een beetje bij. Ik bedoel. Ik bedoel, uh, anders krijgen inderdaad dat, dat AZ uh, zodra ze gaan voetballen meteen tegen de nummer 3 van, uh, van Engeland komt ofzo. Ja, ja dat is ook niet alleen uit. Ik nee, okay. En nu komt er ik bedoel, het wordt al iets normaler. Ik bedoel, PSV speelt tegen Riet, nou dat is een club, uit Oostenrijk, dat moet hè. Dat, dat, dat, dat kan er dat kan nog wel uh, goed komen. En ook AZ heeft een tegenstander waar, waarbij het wel uh, moet kunnen om door te gaan, maar in ieder geval niet meer echt in het Oostblok. Het 20? Uh, ja, dat wordt wel heel moeilijk hoor bij Fika. Uh, Volgens een kansloos van verdor, ik heb ze zelf dus een paar keer gezien. Volgens ook in Europa, het is wel echt een goede ploeg. Qua budget ook weer ja. veel niet te vergelijken met de Nederlandse club. Nee. Maar goed, eerst thuis, dus hopen dat je thuis met uh, 1-2-0 wint en dan uh, ja, dat zou op... heel mooi zijn. Geen tegendoelpunt thuis hebben. Nee, precies. Want ik wil, uh, als, als, je, als zij daar moeten gaan komen en uh, moeten gaan scoren, dan heb je wel een kans. Maar goed, voor Vertrent is het ook heel, heel erg belang, belangrijk. Wie zijn er fit? Ik wil nu zoiets weer mm -hmm. wat geblesseerd. En nog een klein vraagwerk ook voor komend weekend. Kijk, als ze topfit zijn en iedereen is erbij, dan, uh, dan, moet het, dan heeft, heeft Twente wel een goede kans. Ja. Maar uh, als er net een paar verkeerde spelers geblesseerd zijn, dan wordt het moeilijk. Ja. Nou, de Eredivisie begint vanavond met een, uh, een, uh, ja, een derby, derby tussen Feyenoord en Excelsior. dat is eigenlijk de enige derby die we nu nog hebben. Nu Sparta is gedegradeerd ja. en uh, Excelsior zich knap gehandhaafd. En volgens hem won Excelsior thuis van Feyenoord in... Ik moet toch zeggen, kijk, Excelsior het is al een wedstrijd op te verheugen. Want eh, beide nieuwe trainer, hoe gaat Feyenoord het komend seizoen doen? Maar het mooiste is toch dat eigenlijk elke, elke wedstrijd heeft dit weekend, is nog interessant. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo. Overal zit nog een verhaal en alles is, uh, alles is leuk om te volgen. nu welke club, of er nog hier is is met Jans en of dat nu wel gaat werken. Of hoe gaat RKC het doen en kan Excelsior zich weer net zo laten uh, zien als vorig seizoen. Ja, yeah. fijn dat hij misschien, misschien eerst is staat vanavond. Eh, uh, ja, dat gaat knap vinden op zich als ze winnen. Nou, Celsius is ook wel heel erg verzwakt. Dus nou, het is voor allebei uh, inderdaad. Want dat verlies van Malaga dat zegt me weinig, want ja. ik zorg niet zo goed als Malaga. Ja, maar als je ziet wat er bij Malaga op dit moment speelt, dan is het ook wel logisch dat ze daar verliest. Daarom dat is dat helemaal geen schande. En uh, ik wil vanavond, maar ik zal weer voorspellen. Ik zal ongetwijfeld vaak ook mm -hmm. op Twitter worden gevraagd van wat gaat het worden dit weekend? En wat denk jij? Maar ook voor komend weekend. Nou, er zijn weinig zekerheidjes die ik zo even voorbij zie komen. Dat ik denk wel oh, dat uh, zeker dat die club dit wint. De graafschap Ajax, ik denk wel dat Ajax dat wint. Ja, denk ik ook wel. Goed, ze, ze hebben het, maar ze hebben het meestal niet al te makkelijk in. Uh, te nou, ik zou, ik zou zomaar, zomaar denken dat over de wedstrijd van vanavond. dat Excelsior zomaar nog maar zou kunnen winnen. Thuis. Ja, ja ik moet zeggen, de Excelsior is een van de clubs waar ik weinig van heb gezien tot nu toe. Uh, ze hebben een paar versterkingen nog op het laatste moment gehad. met Joost Broers onder andere. Mm -hmm. Maar ik, ik verwacht eigenlijk toch wel dat Feyenoord dat wint, hoewel ze nog steeds ja. geen, geen echte spits hebben. Ik denk het uh, wel. Ik was onder de indruk van Fernandes, daar ben ik wel eerlijk in. Ja, dat klopt. Nou, en Klaas is ook echt een hele goede versterking voor, voor Feyenoord. Die waren vorig toen al heel goed bij, uh, bij Excelsior. Dus dat zijn twee prima versterkingen. En het punt is, dat is het punt ook niet. Nou, Feyenoord heeft ook leuke talentvolle spelers. Alleen het is A, een hele smalle selectie. En er moet gewoon nog wel wat uh, ervaring bij. Ja, zeker ja. voorin ja. Ik bedoel, zeker voorin is het op dit moment gewoon echt nog uh, te licht. Uh, welke proef vind jij, heeft zich het, uh, het best versterkt? Dat was eigenlijk voor mij tot nu toe altijd NEC. Maar ze missen wel nog steeds een spits. Mm -hmm. uh, maar ik vind dat die met Koolwijk, Nijland, Platje en Van der Velde wel vier hele goede versterkingen hebben gehaald. Uh, als die nog een spits erbij krijgen, dan denk ik dat ze vrij probleemloos in een linkerijtje kunnen gaan spelen. Ja, ze hebben iemand van Manchester City hè? Ja, ja klopt, ja. die hebben ze ook nog inderdaad, maar ja, goed, dat is ook wel afwachten. Er is ja. een jong speler van twintig, uh, zo, ja, ik bedoel, dat hebben we wel vaker gezien. had je ook bij Vitesse een paar van dat soort spelers. Ja. Net, ja, het kan net goed vallen, en dat hij kan voetballen is, is duidelijk, anders, anders word je niet gescouten in Manchester City. Maar heb je dan ook de mentaliteit om ook in de eredivisie, als je met NSC op bezoek gaat bij Excelsior bijvoorbeeld... En je komt wel op de, eh, toch een niet al te sfeervolle Woudenstein. Dat je ook dan 100% geeft en er vol voor gaat. Ze ja, Dat voelt allemaal vermogen. dat, uh, dat maak ik me inderdaad ook geen zorgen. En dan heeft Ajax denk ik ook wel heel goed ingekrocht. Want ze hebben nu Serrero. Ik ben echt helemaal onder de indruk van die, ja, van die jongen. absoluut. Maar ja, die gaan niet spelen. Ik bedoel, uh, dat wordt dat wel wordt nog interessant. Want hij speelt nu natuurlijk om in het middenveld eigenlijk met Jansen uh, als meest controleren. Ja. dat is heel aanvallend. Als je ook nog Eriksen en De Jong erbij hebt. Dat is heel aanvallend. Dan mis je misschien een beetje in de grote wedstrijden wat balans naar achteren toe. Dus dan zou je bijvoorbeeld met Eno of Anitra kunnen spelen. Yeah. Maar met Serrero, ja, ik ben benieuwd. Want als Serrero speelt, ja, Eriksen laat hij altijd staan. Dat is, hè. Ja. De, de, de, nou, in de... de ook. Ja, dan ga je juist denken dat de Jong eruit zou moeten. Maar ja, dat, dat doe je ook niet. In de Van der Zwar wedstrijd was, was Eriksen gepasseerd. Ja, oké, okay, maar dat zegt maar weinig. Ik bedoel dat, uh, ik bedoel dat, dat is een dat is niet eens een vriendschappelijke wedstrijd. Toen werd uh, Verhoeven ook gewisseld voor uh, Vermeerder. <lacht> Vermeer <van Voove. lacht> dus, ja. ja, nee, daarop nee. Dus dat, dat, dat zegt me wij. Dat zou dat zou ik heel verrassend vinden als die Eriksen uh, uiteindelijk. Uh, nee, dat denk afgeeft. ik niet. Maar dat gaat voor, Ik wil uiteindelijk raakt er wel weer iemand geblesseerd dan ja. de jongen even heeft toch ook naar de spits of wat meer voor de inkomen te spelen. Maar ja, dus dat, dat is wat is dringend. De ik denk inderdaad, dat Ajax binnen het ook, de, voor mij ook de, de de grootste titelkandidaat heeft op dit moment gewoon de beste selectie. ...jong en uh, eigenlijk goed uitgebalanceerd. Misschien iets te veel ja, midden van ons. Niet, nou, niet, niet eens zozeer heel jong. Ik wil, met Vertongen heeft nog wel wat routine. Ja. En weg, dat is natuurlijk wel qua routine ook een aanbelating. Nou, ook Van de Wiel, die is natuurlijk niet oud. Maar wel, die heeft ja. de WK-finale gespeeld. speelt al jaren in het eerste van Ajax. Dat, dat, dat mag je niet op leeftijd gooien dat die uh, minder zou kunnen presteren. Uh, en dan heb je Jansen inderdaad met zijn routine... Uh, voor in Sulemani, die loopt ook alweer weer een tijdje mee. Yeah. Daarvoor mag je ook wel enige constantheid gaan verwachten. Ja, die is ook wel lekker bezig in de voorbereiding hebben gezien. Ik ben een paar keer bij AX geweest dit jaar. En, maar die Serie ik, ik, ik, ik heb het al tegen vrienden gezegd, ik vind dat een soort met van uh, Messi-achtige speler, maar dan net iets sneller. Ja, ja, je moet niet veel van hem gaan verwachten. Nee. Ja, Oké. Okay. Ja, ik het heb gezien in de kleine ruimte heel kort wegdraaien. Het is gewoon hele goede voetballen. Katen, heel veel katen. Dat, dat is wel weer leuk. Ik leuke. Volgens mij was bij Groningen brak op een Tariq door. Ik het me eigenlijk nog verbaasd uh, dat hij nog bij Groningen speelt. Mm -hmm. als, je, als je het over Ajax hebt, die hebben nu op links, hebben ze Ebecilio. Ja, wat, uh, wat, nou, dat, dat, dat, dat zou prima spelen. Maar als ze daar Tadis zouden hebben, ik bedoel, ze hebben natuurlijk Boerrichter en uh, oh. Ebecilio voor die positie. Ja. Maar Tadis vind ik echt eigenlijk, een type, typische Ajax-speler. Die hebben natuurlijk al wat vaker wat bij Groningen weggehaald, wat, uh, ja, ja, ja, ja. wat goed is bevallen. Dus uh, dat, dat zou misschien nog wel een link voor de, voor de toekomst kunnen zijn. Maar dit is hoe komen die nu? Dus komt, komt opeens wel weer op bij? Vitesse lopen, lopen een paar echt leuke spelers rond die uh, Chanturia. Dat is een. Er mm -hmm. komen allemaal dan een Georgisch die allemaal van je afvraagt. Kunnen ze wat naar die? Die ga je komend uh, weekend wel zien tegen ADO. Dat is een uh, linksbenige rechterbuiten. Ja. ja, dat wordt ook een hele leuke voetbal om te gaan kijken. En, ja, en nog wel een paar van wat je nu nog niet gehoord hebt. Die ga je dan komen, die gaan de komende seizoen opeens. En je inderdaad volgende seizoen denkt. ja, voor ja, ik... dat hij dan weer in de Eredivisie spreekt. Wat, wat, wat ik nog verwacht is dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld Ajax nog wel een spits en een doelman moet halen. Ik heb Verhoeven gezien en daar word je echt niet blij van. Nou, ze, ze, ze, ze, ze willen ook nog een doelman. Of het een tweede of een derde is. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het moet in principe een tweede doelman zijn. En dat Verhoeven weer derde keeper ja. wordt. Maar het wordt ook interessant. Want de nou bijvoorbeeld Van Sillesse viel daar. Uh, ja goed en. Silence gaat, denk ik, niet op de bank zitten. Maar nee. Meer gaat zeker niet meer op de bank zitten. natuurlijk. Nee. Het uh, zou wel gek zijn als ze het doet. Ja, Silence denk ik toch ook. Je gaat ook niet op de bank zitten nu als je eerste keeper bent bij een andere Eredivisie club ja. Dat is waar, lager, maar toch. Dus dat, ik ben benieuwd waar ze voor, voor ze kiezen. Ik zou zeggen, gewoon een routine, uh, routinier. Bedoel, ja. De AZ heeft bijvoorbeeld. Die hebben, op dit moment hebben ze nog steeds Romero, nog steeds Esteban. Die Dulitia. Die Blok en die en Die hebben wat dat betreft gewoon eigenlijk vier. Ja. Uh, goeie keepers die die als Romero vertrekt hoeven die niemand meer te halen en dat is wel iets wat Ajax natuurlijk ook zal, zal gaan doen straks ja, en en natuurlijk ja. Castillion is verkocht aan, aan verhuurd aan RKC vandaag ja. dus dat zou ook nog wel betekenen want Frank de Boer heeft gezegd ja als Castillion weggaat dan dan halen wij nog een spits ja en hij is dat nu weg Ja natuurlijk ik wil dat is duidelijk dus we hebben eigenlijk nou, zichterzon alleen maar goed daar zal de jong dan Komen. Maar als er nu, stel, er gebeurt nu iets met Sigurd, dan speelt de jongen in de spits en dan komt bijvoorbeeld Serrero erbij op het middenveld. Maar ja, dat is, vind, dat is inderdaad niet, uh, dat is gewoon niet voldoende in een volseizoen met Champions League voetbal uh, en, de, en de eredivisie. je moet daar gewoon nog een spits bij, maar ja, de hele eredivisie is, is op zoek naar spitsen. PSV is ook nog, een Feyenoord is ook nog een spits, ja. uh, NEC is ook nog een spits, Ajax is ook nog een spits. Maar wat dacht je voor Ajax als uh, titon als uh, tweede keeper? Ja, maar dat is niet haalbaar. Tenminste, als ze, als ze Titon halen, fantastisch. En dan, dan hebben ze... De, want dan hebben ze... Titon vond ik ze zo naast Stekenburg de beste keeper neer. Ja, ja, zeker weten. Dus dan, als je Titon haalt, is hij eigenlijk de eerste keeper. Denk ik. En ja. Titon is nu keeper van de Poolse nationale ploeg, Die is toen misschien wel aan een stap hoger op ten opzichte van Roda. Maar dan niet op de bank te zitten bij Ajax. Maar om gewoon eerste keeper te zijn. Ja. En Titon... Wat logischer logisch lijkt... deze is natuurlijk al een tijdje ook op zoek naar een... Eigenlijk een beter keeper dan Isaacson... Dat na dit seizoen, op een gegeven moment, dat Titon als hij het weer goed doet bij Roda, dat Titon naar een club als PSV ja. gaat en naar eerste keeper wordt. Ik denk dat bank zitten bij Ajaxen dat hij dat die eigenlijk die fase al voorbij is. Ja, dat is waar. Ja, ik, nou, als het echt lukt, dan is het van Ajaxen een fantastische tweede keeper natuurlijk. Ja, zeker weten. Dat het nou, dat valt ook bij, tot slot, nou, tot bijna tot slot, op de Ajaxen kopen nu eigenlijk niet meer de, zeg maar, de wat oudere geroutineerde spelen, dat is dan Jansen dan in dit geval. Maar ze kopen ook gewoon jonge talenten. Ja, je, je ziet het, het, het bijna werd een beetje een trend. Dat de, het was eigenlijk in de jaren tachtig ook wel een beetje geval met name met PSV toen. Dat is gewoon de concurrentie verzwakker. Dan heeft het, het, het voordeel dat je A st zelf sterker wordt en B ja. dat de concurrentie zwakker wordt. Nou, het heeft Ajax met bij Twente en AZ door Jans en Sigloz onthaald Dat zijn de twee beste spelers van die ploeg van seizoen ja. PSV heeft de, de twee beste spelers van Utrecht gehaald, Met en Strootman. De beste speler van Feyenoord gehaald, Wayne ja. En het lijkt er dus een klein beetje op, en nou, Twente haalt dan weer Willem Jansen weg bij Roda, wat eigenlijk de beste speler was. Dus het lijkt erop dat er dat, dat wat meer gebeurt nu, dat uh, de topclubs vooral de concurrentie aan het uh, verzwakken zijn. en, en dan, die, die, die, die, je... Om de concurrentie te verzwakken, dat is dan een ja. mooie bonus. En zou je zeggen dat Ajax zeg maar, het beste heeft gedaan, want die heeft eigenlijk niemand laten gaan? Nee, klopt. Als, het is heel zoveel, als dit zo blijkt, zoals het nu is, dan is Ajax echt voor mij met afstand favoriet. Want die kunnen ook al halen, ze geen spit. Dan hebben ze wel twee opties daar met uh, Sichterson en uh, De Jong. Dus twee uh, heeft dat niet. Uh, en Rusbilis heeft het ook maar aardig gedaan tegen Independiente. Ze dus scoorde die nog drie keer inderdaad. Dat zou ook eerder wil nog kunnen. Uh, maar als het zo blijft, dan is Ajax van niet. Ja goed, als de tong er dat kan. Dan, heb je, dan praat je weer over heel wat anders. Stel, PSV haalt El Hambawi nog. Dan ja. nou, heeft PSV toch ook alweer een aardige voorhoede en, uh, dan moeten we al een verdediger of twee halen. Het maar... zou mooi zijn ook voor Ajax. Ja, nee, dat. Uiteindelijk is dat de beste oplossing Als iedereen wat water bij de wijn doet En ze komen eruit Wat laat ik eerlijk zijn Want je kan van de persoon handen wie... Ik ken hem niet goed hoor Helemaal niet zelfs Dus ik heb daar geen oordeel over ja. Maar je moet hem natuurlijk wel zien voetballen Want het is een geweldige voetballer om naar te kijken Iemand ja. die wat die wat en wat extra's kan brengen Dus ik hoop gewoon dat hij in Nederland blijft En of hij nou voor PSV speelt Of wordt uh, of AX Dat maakt mij niet uit Maar dat, dat hij speelt Gewoon gaat voetballen Dan tot slot de vraag uh, Vandaag of dit weekend gaat ook meteen al een kraker AZ-PSV dat is ook wel uh, uniek, denk ik, in de Eredivisie, dat hij start met een, echt een best wel topwedstrijd. Ja, het is, het is, het is, ja je hebt, dat is wel het natuurlijk. Je hebt eigenlijk vijf, ik wil Feyenoord rekening werken toch ook nog steeds toe. Je, hebt je AZ, Twente, Feyenoord, Ajax en PSV onderling. Dat zijn allemaal, ja, eigenlijk allemaal krakers, inderdaad. Ja, en uh, ik bedoel, volgende week is, is meteen Twente AZ. Dus je begint eigenlijk met de eerste twee weekenden, uh, heb je meteen al uh, uh, krakers. Maar nou, dat hebben ze, hebben ze eigenlijk expres gedaan. Ze hebben vorige, vorige seizoen had je eigenlijk zo'n Super mm -hmm. Dan had je dan AF5 Feyenoord en tegelijkertijd PSV AZ. Maar het gevolg was een beetje dat als je naar Ajax Feyenoord keek, dan kon je bijvoorbeeld PSV AZ niet ja. zien, omdat hij tegelijkertijd was. En ze hebben dat nu eigenlijk allemaal, allemaal losgekoppeld. Dat betekent dat je niet, je hebt die Super Sunday, die gaat dit seizoen niet meer voorbij komen. Je hebt elke zon hoger dan één topper, maar je hebt dus wel mm -hmm. meer zondagen met een topper. Je, want, yeah. Vorig seizoen, ik weet nog dat uh, Ik kon toen thuis, geloof ik, kijken naar Ajax Feyenoord je, je hoeft het te werken uh, Maar tegelijkertijd werd uh, uh, er iets van PSV AZ gespeeld ja, dat, dat is gewoon zo zonde, dat je wel Klopt. allebei je wedstrijden ja. zien ja, dat, dat, dat, dat is echt jammer En nu heb je gewoon elke, nou niet elke zondag Maar wel meer zondagen ik, Echt ik, een leuke wedstrijd Ik heb een beetje de, de, de Eredivisie, de, de wedstrijden ingekeken En je hebt straks een reeks van Ajax Die zeven topwedstrijden Elk weekend moeten spelen, dat is echt bizar die spelen eerst tegen PSV geloof ik, dan tegen Feyenoord, dan tegen Twente, dan tegen Herenveen. Gaan ze maar verder. Dat is echt uh, een zwaar programma, ook voor Ajax, maar ook wel weer leuk voor de kijker. Nee, ik klopt. Ja, maar je hebt, je, je bedoel, je, uiteindelijk zeggen al die Ik Je ja, komt iedereen maar, ja, één keer denk, tegen ja. en dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, dus, dus, dus, er zitten een aantal clubs bij die een hele zware start hebben. Volgens Herenveen ook. Die hebben dan nu NEC. Dat, NEC thuis. Dat, dat zou dan moeten kunnen. Maar daarna hebben ze, moeten ze op bezoek bij Ajax, krijgen ze Twente, moeten ze naar PSV en Groningen en zo. Dus, dus, die hebben ook een loodzware start. Ja, en je weet al wat er speelt bij de Veen eigenlijk al een seizoen lang. Het zou heel ja. intens zijn als uit de hele de vijf wedstrijden volgens mij van drie punten pakt. Want de tegenstanders zijn loodzwaar. Maar als dat gebeurt, dan komt er natuurlijk enorm veel druk weer op Jans. Ik denk dat Jans wel blij was geweest als hij uh, iets makkelijker de tegenstanders had gehad. Dan zit je gewoon wat lekker in de taal ook als trainer. Als je gewoon begint met uh, zes punten uit de eerste twee wedstrijden. Ja, dat is, toch, dat is toch wel prettig. En als je dan in je tweede wedstrijd naar, uh, ja. naar Ajax toe moet, ja. dat maakt het weer wel weer een stuk moeilijker. Mogen we jou heel erg bedanken voor dit uh, superleuke en lange interview. Ja, nee, geen probleem. Je <laughs> hebt ons weer helemaal bijgepraat en uh, we je, zoals uh, vorig zon, dit is ook alweer een paar keer spreken. Ja, nee, ben wel gerust. Dat kan altijd. Geen probleem. Is goed. Nou, uh, nou, tot de volgende keer dan. Is goed. Bedankt. Bedankt. Uh, Fijne uh, dag hi. nog. Hoi. zelf. En dan gaan wij nu luisteren naar Bad Meets Evil. En Bruno Mars met de leiders. Wel handig als ik hem aanzet, misschien. Out of up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning. Fighters keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream I was king. I woke up, still king. Smap kings, nibble his mind with the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music There is or that ever will be. Disagree? Feel free. But From now on I'm refusing to ever give up Only thing I ever gave up is using No more excuses, excuse me if my head is too big For this building and pardon me if I'm a cocky prick But you cocks are slick Poppin' shit on how you flipped your life around Rock a shit, who you dicks try to kid Flip dick, you the opposite, you stay the same Just cock back with the steel cock, you pricks I love it when I tell him shove it Cause it wasn't that long ago when Marshall sat Busted like luster cause he couldn't cut Busted muster up, nothing brain fuzzy Cause he's buzzing, woke up from that puzzin', Now you wonder why he does it how he does it It wasn't cause he had a circle around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Cause his fucking guess it doesn't matter now, does it? What difference it make, what's it take to get it through your dick skulls at this age? Some boosted people don't usually come back this way. From a place it was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade You a hater's ribcage. And let it be. I, I would kill for, it, for him to know it I know cried it. plenty tears My daddy got a bad back So it's only right that I write Till he can march right into that post office And tell him to hang it, hang it up Now his career is LeBron's jersey in 20 years I stopped when I'm at the very top You shitted on me on your way up It's about to be a scary drop Cause what goes up must come down You going down, I'm something you don't wanna see Like a hairy box Every hour, happy hour now Life is wacky now I Used to have to eat the cat to get the pussy Now I'm just to cast me out I'm a classic cow Always down for the catchway Like packing out Y'all are doomed I remember when T-Pain ain't wanna work with me My car starts itself parks itself in all tunes Cause now I'm in the Aston I went from having my city locked up To getting treated like Kwame Kilpatrick And now I'm fantastic Compared to a weed high And y'all niggas just gossiping like bitches On the radio and TV See me, we fly. I'm bugging out like Wendy Williams, staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV awards gag. You, you and I know what it's to be king. please Ja, dat was ook... Uh, dat was uh, Bruno Mars met de... Uh, yeah, ja, full, full of Liders natuurlijk. Uh, wat hebben we eigenlijk in de tweede uur, Niels? Wat hebben we in het tweede uur? Oh, ik zal je microfoon even aanzetten joh. Ja, dat is wel zo lief, hè, van je? Ja. Ja, aan de andere kant... De, de luisteraar zou het ook wel wat een keer leuk vinden... ...als we een niet aan het woord zijn. Ja, volgens mij hebben we nog een interview. Ja, met uh, Frits Barend. Frits Barend. We hebben nog wat uh, leuke nieuwtjes natuurlijk. Precies. Uh, ja, weer een bordenvolle uitzending. Een bordenvol? Uur. Bomvol. Bomvol. En... Uh, we hebben nu mm. de weekend hit yeah. En de weekend hit is een, een nieuwe hit van Warm Republic Met? Die hebben een, een, een, nieuwe, een nieuwe plaat uitgebracht Met goed leven Ja en het nieuwe Het is eigenlijk het omgekeerde van een tv merk Ah een beetje, life's good La ja ...vouw grap, hè? Uh, maar de nieuwe hit heet dus Good Life... ...en uh, als je het aan mij vraagt vind ik het echt wel een lekker nummertje... Ja. ...om het zomaar weer een keertje aan te duiden. Vind ik ook. De weekendhit bij ons is deze week Good Life van One Republic... complain about All day All night All day All night